Woord vooraf In het jaar 1619 werd door Johan Valentin Andrea in het Latijn een werk uitgegeven, getiteld Republicae Christianopolitane Descriptio Beschrijving van de Republiek Christianopolis aan een gedeelte van dit geschrift werden in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog door Jan van Rijkenborg verscheidene tempeldiensten gewijd waarin hij de toenmalige leerlingen van de school van het Rozenkruis de diepere betekenis ervan verklaarde. De inhoud van deze tempeldiensten is in 1939 en 1940 bij de Rozenkruispers in druk verschenen in twee boekjes, die echter al vele jaren uitverkocht zijn. Daar ze echter ook thans nog volkomen actueel mogen worden genoemd, meenden wij dat vooral de vele latere leerlingen van de school gebaat zouden zijn met een hernieuwde publicatie van deze uitgaven. Behalve het woord van Jan van Rijkenborg zijn in deze uitgave ook de corresponderende hoofdstukken van het werk zelf opgenomen. Er zij echter op gewezen dat het hierbij om een Nederlandse vertaling gaat, die via een Engelse vertaling tot stand is gekomen. Daar ook het woord van Jan van Rijkenborg op deze vertaling gebaseerd was, hebben wij gemeend bij deze herdruk de bedoelde vertaling ongewijzigd te moeten overnemen, behoudens enige aanpassingen aan de thans gebruikte spelling, terminologie en dergelijke. Mogen het de lezer gegeven zijn zijn leven zo te leven dat ook hij eenmaal zijn Christianapolis, de stad van Christus, zou kunnen betreden. De Rozenkruispers